Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Darmstad zijn ze gewond geraakt. Ze werden door een grote groep feestgangers bekogeld met flessen en andere voorwerpen. Meer dan tachtig mensen zijn opgepakt. Een aantal van hen was gemaskerd. Op het festival in Darmstad waren zo'n 400.000 mensen afgekomen. Om de mensenmassa onder controle te krijgen werd ook een helikopter ingezet. Waardoor het uit de hand liep is nog niet duidelijk. In Capelle aan den IJssel kampt het ziekenhuis met computerproblemen. Het IJsseland ziekenhuis heeft daarom de spoedeisende hulp en de verloskamers gesloten. De storing ontstond vannacht. Er hoefden geen patiënten overgeplaatst te worden. Wel worden mensen doorverwezen naar andere ziekenhuizen. De afdeling Intensive Care van het IJsseland heeft volgens RTV Rijnmond geen last van de storing, want die draait op een nieuw systeem. Gaz Israël heeft opnieuw doelen van Hamas in de Gazastrook onder vuur genomen. Het is een reactie op raketten die vanuit Gaza naar Israël zijn geschoten. Hamas zei woensdag een bestand in acht te nemen, maar daar is dus weinig van terecht gekomen. In Afghanistan krijgt bijna de helft van de kinderen van 7 tot 17 jaar geen onderwijs, meldt UNICEF. Belangrijke oorzaak is dat de veiligheid in het land achteruit is gegaan sinds de beëindiging van de NAVO-missie eind 2014. Ook neemt de armoede toe, waardoor veel Afghanen worden gedwongen hun kinderen te laten werken. PVV-leider Wilders gaat komende week in Londen demonstreren voor de vrijlating van de Britse anti-islam activist Tommy Robinson. Die kreeg onlangs 13 maanden cel opgelegd omdat hij als burgerjournalist opname had gemaakt bij een rechtbank, terwijl dat niet mocht. Het ging om een zedenzaak waarbij 29 brits pakistaanse mannen terecht stonden. Het weer hier en daar nog bewolkt, maar langzaam breekt de zon door. In het binnenland kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen en ook dinsdag zijn er in de ochtend veel wolkenvelden. Later schijnt vaker de zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 dat luncht, dat betekent ZFM Sport Live. We gaan vanmiddag weer een doen, zeg maar... van de belangrijke wedstrijden die er zijn in het uh, voetbal hier in de regio. WSV Spirit 30, daar hebben we Johan Kluiskens. Bij DCG Schoten is Milko Pieters. We volgen Zwift DSS. We proberen Zwanenburg VVA de Spartaan. En we hebben de Hugo Bosloop in de buurt hier. En dan is er natuurlijk uh, Roland Garros en Jaap Koper... Ja, maar ik ga, zo, ik ga zo weer even terug. Toet <laughs> <laughs> uh, je bed in. Ja, nee, nee nou, <laughs> nog niet. Want ik, ik heb nog even wat uh, huishoudelijke taken. Maar ik ben hier vanaf uh, drie uur weer om het stokje van Martijn over te nemen. Want die heeft ook nog uh, verplichtingen vanmiddag. Ja, het is uh, wat dat betreft een uh, chaotische middag, uh, eh? denk ik. Ja. Ik zie in ieder geval wel weer een lach op in zijn gezicht. Ja, uh, dus uh, dus dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. Nou, uh, ik ga ook eerder weg, want mijn oh. dochter en haar fantastische twee kinderen Dan, uh, dan zorg ik wel dat ik uh, wel het lichtje hieruit uh, doe. Ik kom wel goed hier. Hè? Dus ja, dat, uh, heel uh, fijn, heel fijn. Mooi, mooi. Uh, dit is uh, trouwens mijn laatste, jongens. Ik wou net zeggen, dit is de laatste keer uh, dat je er voorlopig bent, hè, zondag ja, in. want ik ga lekker, uh, naar nou, Sint Maarten. Ja, en wanneer kom je terug? Nou, dat weet ik nog niet, maar voorlopig, <laughs> voorlopig op de verjaardag van mijn dochter, die vanmiddag komt. Oké, okay, dus, uh, maar... 25 uh, augustus. Bij de start van, juist, dat bedoel ik, bij het start van het uh, voetbalseizoen, dan ja. uh, kunnen we toch niet uh, zonder de eminent griezen natuurlijk in dit uh, je, dat, dat vindt ik vind Ik laat mijn ook haar wel heen. schilderen. Uh. Je laat je haar schilderen. Maar <laughs> nee, goed, we gaan er vandaag nog een, een leuke uitzending van maken. Er ja. gebeurt genoeg. En Martijn is achter de knoppen, Martijn Prinsen. En die heeft de heerlijkste muziek klaarstaan. Toch niet weer welen? Nee, niet weer welen, nee. nee okay. uh, ja, ik word er voor gekregen ja. dat het er niet meer zijn. Ja. Lisa in, in uh, Amerika, die wilde, die wilde heel graag uh, welen horen. Alweer? Ja. Maar nou, daar ja. heb je nu iets anders ja, voor. Wat ik heb je? nu iets anders, maar misschien laat. Uh, Spreken uh, ze ook gewoon Nederlands heen? Nee, de die nee ze spreekt een paar woorden Nederlands. Oké, okay. ja. nou dan hoop ik uh, dat ze... Uh, nou, Het woordje jungle is eigenlijk natuurlijk ook niet Nederlands. Het nee, ja. maakt niet zoveel uit. Nou, dat ja. maakt niet zoveel uit, nee. Ja. Jij valt op mijn imago Mijn eigenschappen Want we komen uit de jungle Ik ben een strijder van je Nu ben jij mijn doel hey. Want we komen uit de jungle Ja we komen uit de jungle Zeg me waar wil jij heen Als het aan mij loopt bewegen we nu Afrika terug in de jungle We leven duur in de Benelux Zeg me waar wil jij heen Als het aan mij luk wel even duur in de pleine luxe Waar wil jij heen? Waar dan? Waar wil jij heen? Waar, Waar dan? Waar heen? Waar heen? Ik neem je mee oh, oh. Samen met jou in de jungle we ready Te ramboenen nou, dat is geen probleem Kalender op de koelkast, we komen dichterbij, het gaat ja. blijkt dat. Groot is toch geen plek voor jou en mij was. Eist dat? alleen ja. in de jungle net als is mommy. Misschien ben je eerzaam, maar ik waar je jij meer. Kom eens naar me toe en volg mijn plan. Samen naar de plek waar niemand bij kan. We gaan het vierde malen die we alle visum voor een omo zijn. Of we kunnen naar de tropen. Avontuurtje in de jungle is goedkoper. Rest toch de bukken van de bomen. Ik hou Terug, wil ik dat je hebt genoten. Zeg me waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de benelux. Zeg me waar wil jij heen? Als het aan mij bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de benelux. Waar wil Waar wil je naartoe? Sorry mijn m'n maar Mami je weet dat ik boek Wat van mij is voor van jou Ik ben de real is touwe troep Meestijgen En bij mij blijven Zeg me wat je wilt Mami alles kan je krijgen Ik heb bij je strijder En als we leven in de jungle Dan ben ik liever je Je de jongen maar uit Rotterdam Die een beetje krio spreekt Ah Dan like you my queen Ik wil je in die kleding zien Gooi jezelf in de zee baby reinig je body Ik wil gelukkig zijn zonder money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 Afrika terug in de jungle, wel even duur in de benen. Afrika terug in de jungle, We even duur in de benen, Leuk nummer. Ja, lekker vrolijk toch? ZFM Sport Live, luistert u naar. Ik heb even een paar korte berichtjes. België speelde gisteravond teleurstellend gelijk tegen Portugal, 0-0. Vandaag staat Spanje-Zwitserland op de rol. Dan hebben we een transfer-update, want Ruby is de nieuwe coach van uh, Espanol geworden. Toch wel verrassend eigenlijk, vind ik. En uh, we gaan natuurlijk even praten met de man die in Zandvoort alles over sport weet, namelijk Joop van Nes. Joop, wat heb je voor nieuws, jongen? Ja, van alles nog wat, Henny. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kom er maar mee los. Laten we even beginnen met Imke van der Aar, want die gaat naar het WK. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, uh, ja mits natuurlijk de sponsoring in orde is, want het kost uh, de, de spelers zelf geld. Hè. De, de Nederlandse Badmintonbond uh, is niet bepaald een uh, kapitaalkrachtige bond. Dus zij moeten zelf voor hun eigen vervoer zien te regelen en, en, en verblijfkosten. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon kan. Ik heb jou een, een, een link gestuurd, dat kan men eventueel doneren. Ja, die en, moet ik nog delen hoor. Maar... Uh, sorry? Die moet ik nog delen. Oké, okay, maar uh, goed, uh, ik hoop dat je dat dan in ieder geval doet, want zij moet daar naartoe natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Maar geef die link ik... nog even, want uh, vertel maar waar mensen ja, kunnen storten. Dat, dat, dat, dat heb ik niet uit mijn hoofd van de start op, op WhatsApp dat heb ik even naar jou gestuurd. Oké. Dat okay. is een lange link, link en ik hoop dat je daar iets mee kunt doen. Ik ga het in ieder geval uh, zo ik... meteen even omroepen Joop. Oké, okay, dan heb ik in ieder geval nog nieuws over Jackie Huybe. Ja. Jackie Huybe, die uh, al twee keer Europese kampioen is, die uh, staat op de nominatie om dit jaar met de U20, U22 van uh, Nederlandse uh, koninklijke Nederlandse... ...baseball- en softballbond, zo heet het officieel, okay. naar het eh, EK te gaan. En dat hoort ze komende woensdag. Ze is nog niet geselecteerd, er is nog niemand geselecteerd. Komende woensdag wordt de selectie bekendgemaakt. Dus een hele spannende dagen voor Jackie Huiden. Leuk, hè? Want... Hey, als de mensen nu vast pen en papier pakken... ...dan kunnen ze die link opschrijven, want die ga ik zo even omroepen. Pen ja, maar... en papier voor Imke van der Aar, want die moet naar dat WK in China. Ja, zeker. Absoluut. Joop, weet je wat leuk is... Nou, We hebben Celeste, Celeste Koster bij uh, voetballen in Haarlem. Ja. En die uh, komt binnen in een prachtige jurk. Met haar hartstikke leuk gedaan. Maar met een geweldig pak heerlijke, warme, netgebakken cake, jongen. Dat <lacht> is toch zo'n lieverd? <lacht> dat vind ik erg leuk voor je. Ik, ik mag het niet, ik hou er ook niet van, maar dat is weer wat anders. Nee, maar, maar Martijn en ik lust het wel, hoor. Ja, maar goed. En dan nog even nieuws over gisteren, over tennis. Want gisteren is uh, de uh, vierde wedstrijd in de Eredivisie Tennisfeest voor uh, uh, Tennisclub Zandvoort. Dat was een thuiswedstrijd. En die was de eerste wedstrijd van het seizoen die verloren ging. Ai. Uh, maar maar, ja, maar Henny, ik heb zo ontzettend mooi tennis gezien. Geweldig. Vooral ja, tegen wie speelden ze dan? Ze speelden tegen Leeuwenburg. En Leeuwenburg ja. is echt dit jaar een verrassing. Ja. Absoluut een verrassing. Ja. Er speelt een jongen in uh, Niels uh, Loonstra staat nummer 800 nog een beetje van de, van de wereldranglijst. En die heeft zijn eens daar tegen een, een, een, een Mertens, een Yannick Mertens. En dat uh, was ongelooflijk. Hij wint uiteindelijk in de derde set in de tiebreak. En uh, in die tiebreak was Mertens, uh, een jongen met ervaring, let erop hè. Hij was helemaal kapot gespeeld. Uh, wint die, uh, die, die loonstraaf voor het Levenburg met 7-1. Leslie, uh, Leslie Kerkhoven... Een superpartij gespeeld tegen de Griekse Gamma Oh Ja, lekker uitgesproken. Ja, dat was, was wel een Griekse. <laughs> <laughs> en uh, uh, wind, uh, die, die vloor uiteindelijk ook in een derde set. En uh, uh, Ik heb schitterend tennis gezien, de dubbels. De heer Dubbel, het was echt een, een reclame voor het tennis. Een reclame voor het Nederlandse tennis en een reclame voor het eredivisietennis. Een reclame voor het tennis in Zandvoort. Wat een geweldige wedstrijd. Hij ging helaas verloren. Maar ik heb schitterend tennis gezien. En ook de, de coaches waren dat met mij eens. Het was geweldig om dat mee te mogen maken. Helaas ging het in verloren. ...voor Zandvoort. De, de enige twee lichtpunten... ...dat waren, waren dan Quirine Lemoyne... ...die haar uh, single wedstrijd tegen een, een junior speelde. Een 18-jarige meid, een talent. En ja, die maakte de eerste... Zoals ze zeggen, ...meters in de eredivisie. En die verwoordde met 6-0, 6-1... Niet meer dan logisch, want Le Boyne is een gepokte en gemazelde ja. tennisspeelster. En dan eh, was eh, ook... Eh, Scott. Griekspoor was echt een lichtpunt in Zandvoort. Die won gisteren zijn partij, een, een verschrikkelijk zware partij tegen een Belg. En die won hij met eh, 7-6 in de tiebreak en 7-5. Ja, eh, maar nogmaals, dat tennis wat we gezien hebben, was grandioos. Ja, dat is toch het toch was de... helaas de laatste thuiswedstrijd voor Zandvoort. Ja. Eh, dat de, de, vandaag vrij is. En komende dinsdag en donderdag twee wedstrijden moet spelen. En dan waarschijnlijk wel de, de uh, play-offs zal halen in het weekend van 9 en 10 juli bij, uh, op de baan van uh, Leimonius in, in Den Haag. Leimonius overigens dat al twee keer uh, punt heeft laten liggen. één keer verloren heeft tegen Alta en gisteren gelijk heeft gespeeld. Ja, en ook dat kan dus met een uh, landskampioen gebeuren. Mm -hmm. En daar ben ik nu bij. Het hockey, en ik zie een hele leuke wedstrijd van het hockey. Uh, Zandvoort staat weliswaar achter. Al in de tweede minuut lag de bal achter de nieuwe doelvrouw. En ik weet nog niet wie dat is. Ik kan het niet zien hier vandaan. Maar Zandvoort speelt vrij, fris, vrolijk. Een hele leuke partij. En uh, ja, is absoluut niet de mindere van uh, uh, Salis de, uh, uit Lissen. Dat uh, in principe op de zevende plaats staat. Maar toch echt uh, het moeilijk heeft tegen dit Zandvoort. Dat uh, laat ik mij vertellen weer door, uh, door bekenden dat uh, een, een nieuw concept heeft uh, aangeboord. En ik hoop dat uh, Jaap Breker de trainercoach, daarmee het, het goede heeft bereikt. Want het is niet zo denderend geweest dit jaar. Volgende week spelen ze, uh, over twee weken spelen ze de laatste wedstrijd tegen Saxeburg. Dat is een thuiswedstrijd. En Saxeburg staat één plaats hoger met twee punten meer. Dus laten we hopen dat die dan een keertje gewonnen gaat. En dat ze dan uh, in ieder geval dit seizoen één wedstrijd gewonnen wordt voor Zandvoort. Nou, wat hopen Joop. Ja, ik Kom je op? Ja. Ga... Kom je straks nog even vertellen hoe het afgelopen is? Ik doe mijn best. Oké, okay, hey, ik heb de link en die ga ik nu even aan iedereen doorgeven. Het heeft te maken met talentboek en als mijn telefoon nou lief doet, dan komt hij weer terug. Nee, hij is nu weer weg, maar hij komt alweer hoor. Het is talentboek, hè? Dat is belangrijk. Het is https: twee schuine strepen sport .talentboek.nl Dan talenten-teams-badminton-wereldkampioenschappen-2018-china-html Ik denk als je naar uh, talentboek sport gaat en je zoekt uh, Imke van der Aar... Dan, uh, dan vind je het ook. Maar ik hoop dat iedereen, iedereen in Zandvoort uh, Imke gaat steunen... zodat ze deel kan nemen aan het wereldkampioenschap in China in dit jaar... Oh, geweldig zeg. Martijn, Martijn. Joop, dankjewel voor nu, hè. Ja, graag gedaan. En uh, ik, ik hoop nog even terug te komen. Heel goed, uh, maar Joop. We wat later worden. Ja, Heel dat is goed. Heel hoi. Okay. Dag. Hoi, hoi. Doei. Winding your way down the Baker streets. Light in your head and dead on your feet. on another crazy day. Drink the night away and forget about everything.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 Nou, we gaan straks even bellen met uh, Jermaine Ebeling, mm -hmm. keeper van, uh, van Stormvogels. Gisteren uh, is de nacompetitie begonnen. En eigenlijk was het één uh, groot slachtveld onder de Haarlemse clubs. Oh. Of tenminste, de ja, dat is altijd uh, de regionale clubs. Ja. Zo, zo zeg ik het beter. Ja. Um, volgens mij hebben er uiteindelijk uh, drie gewonnen: Stormvogels dan. Uh, VSV, maar dat is voor lijstboud in de derde klasse. En hij uh, is uh, voor promotie naar de derde klasse. Maar uh, clubs als uh, Edo, als Eijn uh, uh, Overbos, liggen er allemaal uit. Erg hè? Ja. Knap trouwens, van Heijs in de Ramadan. Ja, ja dat vind ik ook. Ja, ja want, uh, nou goed, je hoort wel van, van, van trainers. En uh, volgens mij hebben we het vorige week van Paal Heijsberg zelfs gehoord. Uh, bij HFC 2. Mm -hmm. uh, uh, die speelde dus woensdagavond tegen, was woensdagavond tegen WVH de W2, toch? Ja. Uh, die versloeg ze waardoor, waardoor ze nu in de kwartfinale staan. Um, maar hij zei ook ja, de jongens doen aan de Ramadan, ook bij ons. En je merkt toch dat die jongens um, ver, verzwakt zijn of iets dergelijks. Dat ja, is toch logisch? Tuurlijk, als jij natuurlijk een hele dag niet eet, uh, ik weet niet wat er met jou dan gebeurt, maar ik val bijna om. Absoluut ja, niet zonder. Nee. Dus nee, wat dat betreft, uh, uh, absoluut heel knap. Uh, vandaag natuurlijk ook weer een hoop, hoop wedstrijden. Maar we gaan straks dus even bellen met Jermain uh, met, uh, uh, Ebeling. En um, zoals jij weet zijn wij inmiddels mede is voetbalen Haarlem mede-eigenaar geworden van de Haarlem's Dagblad Cup. Onze partner uh, daarin, Sport Connection, uh, is, is een evenementenbureau. En die doen veel aan uh, uh, het spiekeren bij, uh, het schaatsen, het hardlopen. Zo is Jan omroeper bij uh, Intilf. En we gaan zometeen uh, hopelijk even met Jan bellen om te vragen hoe de Hugo Bosloop in Haarlem uh, gelopen is. Oh, leuk. Um, volgens mij is dat die loop die inmiddels al twaalf andere namen uh, gehad heeft. Maar ik ben wel nieuwsgierig, want ik uh, reed toen straks over de Randweg. En het was een, een ja, voor mij. Hè? Ja En ik hoorde Jan volgens mij vanuit uh, de ijsbaan. Ja. Volgens mij uh, werd er daar gestart of iets dergelijks. Hoorde ik allemaal weer uh, alweer schreeuwen in die, uh, in die microfoon van hem. Ja, leuk. Dat zijn altijd leuke dingen. Hé, hey, en uh, Jong HFC speelt in Gebert. Ja. Dus we gaan uh, daar ook proberen achter te komen. Ja. een laatste over, over vier is het afgelopen. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, uh, we moeten maar kijken hoe we dat oplossen. Dat komt wel goed. Um, nou ja, wat dat betreft, we hebben verder een, een, een leuk programma. En, uh, en ik denk dat het leuk is om eventjes, omdat dit de laatste dag is... dat we uh, kort gaan terugkijken op het afgelopen seizoen. Maar ik wil ook je verwachtingen weten van het WK. Weet je dat het WK mij eigenlijk geen ZAK interesseert? Ja, meen je dat? Ja. Helemaal niet? Helemaal niet. Ik heb de, gewoon de belangstelling verloren. A, ah, het is in Rusland. Dat vind ik al op zich. K, K en nog een paar letters. Ja, ja. Uh, B, we zijn er niet bij. Uh -huh. C, uh, het staat toch al vast wie de kampioen wordt. Dat is? Uh, dan gaan we het Dan gaan we zo meteen over hebben, goed? Oké. Okay. Muziek. She keeps praying along. Got a house full of kids. She's a one man band. She keeps singing her song around upside down just to keep her head up And though it seems that she got nowhere she got nowhere to run to to run to to run to though she knows there's no one there no one there to run to to run to to run to Five things under the sun In. ik uh, gooi even de verkeerde microfoon open. Goedemiddag. <laughs> <laughs> Dit was uh, Wolf met uh, All Things Under The Sun. En, uh, we hadden het er net al over. De nakoppetities begonnen. Ja. En uh, wij hebben een beller. We gaan uh, praten over stormvogels. En dat doen we met de doelman, Germain Ebelink. Zo, zo, hey, zo. zo. Ik denk dat even zoals het moet gezegd uh, worden. Zo is hij nog he? nooit aangekomen, denk ik. Jawel, <laughs> zo gaat het goed, hè? Nou, klinkt, klinkt hartstikke mooi. <laughs> Ik heb het inderdaad nog niet uh, vaak zo gehoord. <laughs> hey, jij bent de keeper van Stormvogels. Wij zijn reuze benieuwd wat jullie gedaan hebben gisteren. Tegen Sparting aan Dijk. Yes. Ja, nee. 3-0 gewonnen. Kijk. Dus, uh, we mogen een rondje door. Kort in de bakkie. Je hebt weer de 0 gehouden, dus. Nou, dat is uh, in de nakeltje uh, altijd wel heel erg lekker om uh, ja. mee te beginnen. Tof, man. wie heeft ze gemaakt? Uh, is je ook in uh, twee keer per uismar? Het ziet er dus naar uit dat jullie uh, ja, goede kansen hebben, hè? Ja, ik heb er wel heel veel vertrouwen in, moet ik zeggen. Ja, volgende te, week uh, HBOK, die kun je hebben? Nou ja, ik, ja, ik, ik, ken, ik ken HBOK niet uh, echt uh, als, als, als, als, als, als club of zo, of als team. Maar ja, uh, uh, als ik een beetje zo horen van die gasten van de Muiden... ...heb de Muiden het gisteren zelf een beetje laten liggen. Dus uh, ja, ik verwacht wel dat we, dat we in ieder geval goed tegenstand kunnen gaan bieden. En uh, ja, ik heb wel vertrouwen in eigenlijk dat we... Dat we dat we weer een ronde verder gaan. Is er iemand geweest? Van ons? Bij ermuiden ja. Uh, niet dat ik weet. En wij, wij spraken vorige week Anthony Correa... Uh, buiten de uitzending. En die, die was blij inderdaad dat, uh, dat Overbos... Uh, uh, de derde plek pakte... waardoor Anthony uh, met zijn ermuiden tegen HBOK mocht, uh, mocht aantreden. Uh, maar goed, die ging dus gisteren inderdaad... met de 5-2 uh, het welbekende schip in. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen... Ik ik had het wel verwacht hoor, dat de Muiden er eigenlijk uit zou gaan, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat de, ja, schat de tweede klasse en de derde klasse wel het verschil wel groot in. En ik ben, ik denk ook, uh, ik ben ook van mening dat wij uh, wel een ander andere, ja, andere team zijn als, als de andere teams die we, die we nu in de nakelis tegenkomen. Ik denk ook als, we als Zandvoort niet bij ons in de, in de pool staat dat wij... Uh, Eigenlijk uh, wel kampioen zouden worden. Misschien wel in alle andere derde klassen dat we wel ook uh, kampioen zouden zijn. Maar denk ja, jij dat Zandvoort jullie uh, een team hebben dat sterk genoeg is om uh, met Zandvoort in die hogere klassen te gaan voetballen? Uh, nou, ik denk wel dat uh, als je echt uh, mee wil doen in de tweede klasse, dan moeten we wel versterkingen erbij hebben. Ja, ja. Ik denk wel dat ons team zeg maar, te goed is voor de derde klas, mag ik zo zeggen. Ja, nou dat ben ik wel een beetje met je eens, want ik heb die wedstrijden gezien. Maar ja, er moet wel wat bij. Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. Maar kan dat nog? Nee, dus daar de trainer is druk mee bezig. Oh, oké. Okay. Dus uh, ik weet niet hoe het er precies er nu voor staat, maar uh, ik weet wel dat er een uh, aantal gesprekken gaande zijn. Dus... Oké, okay. vertel even over die wedstrijd uh, HBOK. Waar, hoe laat en wanneer? Uh... Nou, wij spelen volgende week uit bij HBOK om half drie. En, uh... In Zundorp toch? Ja. Ja, ja ergens rond Amsterdam. Ja, precies. En je weet waar HBOK voor staat, hè? Nee, geen idee. Het begon op klompen. Oh ja? Ja, geen geheim. Oh, dus het is een boerendorpje? Ja, het is een heel klein boerendorpje ja, inderdaad. Ja. Uh, Oké, okay. nou dan moeten we dat kunnen pakken, toch? Laten we het hopen. Hey, uh, Jermaine, uh, de nacompetitie, merk je in de groep dat dat toch iets anders is dan de reguliere competitie? Ja, ja, ja. je merkt wel dat er wat meer spanning op staat. En, uh, nou, jongens, uh, vooral jonge jongens, uh, een, beetje, beetje, een beetje nerveus, hè? Nou ja, als een beetje, een beetje de, de ouderen van de groep... dan. Uh, ja, ik heb het ook al een paar keer meegemaakt en uh, dat we de jongens een beetje uh, ja, toch een beetje ruststellen dat het uh, uiteindelijk weer een gewone wedstrijd is uh, en die gewoon winnen. Ja. Hey, trainen jullie extra deze week of niet? Nee, hoor, gewoon lekker twee keer. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes. HBOK. Het begon op klompen. Dus dat moet je met voetbalschoenen schoenen kunnen winnen. Ja, de de na-competitie op de zondag die is helemaal uh, omgegooid uh, door dat ploegen weg willen, is dat op zaterdag ook het geval? Uh, nou, het is niet uh, omgegooid omdat er dan uh, extra plaatsen uh, zijn of zoiets in, de, in, in andere klasses. Maar het is wel uh, dat, dat, je, dat je maar één keer tegen een tegenstander speelt. In een, uh, en nu weer nou, een finale, een echte finale na uh, uh, jaren zeg maar. Ja. Dat is altijd uh, ook vanwege dat de andere competities bijkwamen of, uh, of de juiste competities eraf gingen. Ja. Dan speelde je bij de. Het uh, uh, was de half finale of de finale. En dat heb je nu op de zondag wel weer dat het half finale of de finale is. Ja, klopt. Maar wij spelen steeds één keer tegen elkaar. En dat vind ik wel vreemd hoor. Ik bedoel, wij hebben nu ook een loting. We, we, we hebben gisteren thuis gespeeld. En die andere twee wedstrijden speel je uit. En uh, in de finale wedstrijd is niet eens meer op een neutraal terrein. Dus ook gewoon iemand thuis. Ja. Hm. Vind, ik, uh, vind, ik, vind ik een vreemde gang van zaken, moet ik ja. zeggen. Maar goed, ja, ja. Want het was ook uh, die aanvoerder van, uh, van uh, Sporting Andrij, die had ook een, uh, een tweetje eruit gegooid van uh, hoe kan het nou dat we na spelen en als we de alle drie rondes uh, uh, moeten spelen, spelen we drie keer uit. Oh, je Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het een, een hele aparte constructie uh, wat ik aan de KGB maar heb. Ja. ja, goed. Op dit moment uh, zou je het ermee moeten doen. Dan speel je, als het goed is nog twee finales. Als het goed is wel. Ze bedenken wel, wel meer rare dingen daardoor, dus... die uh... <laughs> is niet zo ver van de KVB. <laughs> Wat een eikels. Hé <laughs> hey, Jermaine, ik begreep dat ik jou achter de borst staat op dit moment. Ja, ik heb hartstikke druk. Ja, ik ben merk het. We gaan, je, we gaan je niet langer van je werk afhouden. Dankjewel voor je reactie. Veel plezier en succes, hè. Yes, dankjewel. Hoi, hoi. hoi. Ik had the key. Ja, I had the key. Nou, jij hebt de sleutel voor het WK. Heb ik de. Nou, had ik niet maar. Dan waren we erbij geweest. <laughs> ja, dat is waar. Nee, Brazilië wint gewoon, joh. Ja? Ja. ja. ja ik, ik vind toch. Die Duitsers moet je nooit onderschatten. Uh, ik denk dat de andere Europese ploegen niet zo sterk zijn als, uh, als de afgelopen WK's. Absoluut niet. Maar kijk, hoe noem je dat zo mooi? Hegemonie zegt het goed. Mm -hmm. van, van Spanje, die is natuurlijk inmiddels wel. Uh, nou, dat is een stuk minder, hè? Wel voorbij. Maar Duitsland heeft, zegt zelf... we hebben niet meer zulke goede voetballers. Het wordt minder. Mm, ja, weet je... Dat, dat vind ik ook altijd met, met zo'n uh, EK of WK. Uh, Duitsland is altijd een... een snap je dan nou wat ik bedoel... een toernooiploeg. Mm -hmm. Die beginnen nooit zo best. En uh, des te verder ze komen, des te beter ze gaan voetballen. Nee, uh, maar we maken ons heel druk in Nederland... dat het voetbal in Nederland niet meer deugt. Maar het is gewoon een sinusoïde. Je hebt talenten of je hebt ze niet... Dus de ene keer staan we aan de top, de andere keer donderen. Het is in toch een gewoon trafijn. een golfbeweging? Ja, dat zeg ik. En, ze uh, iedere keer uh, uh, raakt heel Nederland in paniek op. Minder dat we er uh, niet bij zijn. Ik moet wel zeggen, hè, we zijn er nu twee keer van elkaar niet bij geweest. Dat is ook om te huilen. Ja, dat was ook helemaal niet nodig. Maar... maar weet je, ik denk dat de grote verrassing op dit toernooi Marokko wordt. Als je ziet hoe die mensen en het publiek leven naar dit kampioenschap. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat het uh, mentaal niet sterk genoeg is. Nou, ja, maar ik voel wel technisch wel. En daar gaat het toch een beetje om. Ik denk dat dat heel opportunistisch is. Ja, dat is toch prachtig. Maar op het moment dat ze tegen een goed georganiseerde ploeg gaan voetballen... Dan denk ik dat de Marokko er niet heel erg aan te pas gaat komen. Maar ik kan daarnaast zitten, hè? zo simpel is het ook. En de Belgen? Um, wil ik de Belgen een outsider noemen. Nou, als je gaat kijken naar de, de, de lijst spelers wel... Ja, maar tactisch is het altijd toch een beetje. Een beetje armoe. Ja. Nee, dus ik. Uh, het is een WK, dus ik ook weer anders dan een EK. Nou, ik denk niet uh, als we het uh, zeg maar gaan hebben over, uh, over halve finalisten en kwartfinalisten, ik, uh, België misschien in de kwartfinale, maar daarnaast wel klaar. On, onderschat de Zwitsers niet? Ja, in de Portugezen? Ja, sterk, nee, dat is niks. Nee? Nee. Gewoon Europees kampioen hè? Ja, het is niks. <laughs> ik, bedoel, ik bedoel, als wij er met 3-0 kunnen winnen, dan kan iedereen van ze winnen. Ja, en volgens mij heeft hij ook wel aardig wat, die, die bonscoach, Twee uh, of drie. Uh, hoor je dat, de telefoon gaat. Ja. Uh, ook wel twee of drie uh, uh, bepalende spelers uh, thuis gelaten, toch? Ja, dat is je vriendin denk ik. Neem nou even op. Ik denk dat het Hans van Straat is. Als jij eventjes door, uh, nou ja, hoort, dan ga ik erover. even Nou ja, het Wereldkampioenschap staat eraan te komen. Ik heb dus gezegd dat het mij eigenlijk uh, geen fluit interesseert: A, okay. ah, omdat het in Rusland is, ja, en B, omdat alles al bekend is. Maar uh, ja, nou, we, we zien het wel. Ik hoop dat degenen die uh, graag naar al die wedstrijden kijken, dat die er veel plezier aan beleven. Wij gaan naar. Een Joop! Ja, want er komt nog iemand binnen. Ja, hoor. He? Oh, Wat het, is het gek is gek net uit, een gek huis. Echt een hele studie. Maar Joop van Ness is aan de telefoon en die heeft dat hockey gevolgd. Hoe staat het ermee, Joop? Geen Joop. Ja, nu wel, Joop. Joop, je bent, in, uh, je bent er, je bent er. Ja, oké. Okay. Een uh, loopend voor Zandvoort, jawel. Prachtige paas van Nicky van Marlen. De, de, de, de cirkel in daar stond Julia Michel uh, volledig vrij. En het is 2-1 voor Zandvoort. Een leuke opsteker in ieder geval. Heel goed, dank Dankjewel, jou, zou Het zou toch geweldig zijn als jij ze uh, in deze wedstrijd naar de winst uh, staat te schreven, Joop. Ik doe mijn best. Ze, ze, ze, ze zijn het wel waard hè, die meiden? Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Ik bedoel, als je het hele seizoen al echt op je donder hebt gekregen, zoals ze ons zegt, en je staat er elke zondag weer, super. Nooit opgeven, toch? Nee. Nee. Nou, we horen graag straks dat ze gewonnen hebben. Ja, oké. Okay. Okay. Jonge. Hoi, jongen. Water. Kijk, hè, zo kan het ook. Maar er was nog iemand. Uh, ja, maar dat is de andere telefoon, dus die doe ik zo meteen wel. Oh. <laughs> Daar kwam ik niet bij. <laughs> chaos, dat is toch erg, hè? Als je zo'n programma met z'n tweeën maakt in, in Hilversum, langs de lijn lopen de 25. Doe hetzelfde. Dus. Ja, inderdaad, ja. En die kan nog betaald ook. <laughs> <laughs> ja, wij krijgen cake van Celeste. Ja, dat is waar. En die natuurlijk. is lekker, jongen. Gaan we een stukje muziek weer uh, doen, uh, Nou, een stukje. Een mooie plaat gewoon. Wat uh, dacht je van de Handsome Poets? Sky and Fire. Ja, leuk. CFM Sport Live luistert u naar. En we volgen vandaag die wedstrijden in de nacompetitie. En een van de verrassende wedstrijden is de wedstrijd tussen DCG en Schoten. Want Schoten kwam eigenlijk bij verrassing in die nacompetitie terecht. Milko Pieters, was het voor jou ook verrassend? Totaal niet, hè. Niet totaal niet. Toen de laatste wedstrijd ging aanbreken, heb ik tegen Jasper gezet. Je bent nog niet klaar. Ik was ervan overtuigd dat SDZ zou winnen. Omdat uh, die moesten met 8-0 verliezen. Dat zou niet gebeuren. Een ouder oude keer, ik kan ik het wel niet maken. en Ik had gideon gesproken van tevoren. Gideon, de trainer van de Allianz. Hè? Goedemiddag, Milko trouwens. Ja. En, en die zei, ja, ik ga gewoon achterover hangen. Ik zie het wel. Nou ja, ik denk, dan hebben we gewoon een kans. Ja, leuk. Leuk. Nou, is DCG een rotploeg, hè, om tegen te spelen? Dat hoor ik, ja. Echt... Maar ik heb alle vertrouwen in Jasper. Die heeft uh, compact, die weet waar we om moeten letten en waar we niet om moeten letten. We hebben net wat mensen gesproken hier. Er zijn al wat jongens hier uit de eerste elf al op vakantie gegaan van de week. Van DCG? Ja. Dus het interesseert ze eigenlijk niks. Dat is mooi. Nou ja, het bestuur is wel, maar uh, die jongens is waarschijnlijk niet. Onder andere meneer Linger, een van de betere voetballers. Oh, wat ja. heerlijk dat hij er niet bij is. Nee, dat is een, uh, een uitkomst. Dat oh, was volgens mij nog vorig jaar spits van C. Burgia. Ja? Eerste ja. klasse, zegt ik dat goed? Ja, school joh. Um, en ik denk bij, bij DCG, uh, Mil, dat uh, veel jongens uh, aan de rammen dan doen. Ja, we hebben net even opgelet tijdens de warm up Maar uh, de, de, de islamitische jongens die drinken gewoon een slokje water. Oké, oké. Ikzelf, Bilal erbij. Uh, die drinkt absoluut niet en die eet niet. Nee. Dus die houdt zich er streng aan en uh, die andere dus niet. Hey, Miel, um, um, uh, um, DSG komt uh, uit, uh, uit de tweede klasse. Um, zou je eigenlijk wat, wat, wat uh, uh, hoger inschatten, zeg maar, wat sterker? Maar uh, uh, jouw schoot heeft dit zoen tegen de, de, de, de sterkere clubs uit de derde klasse goed gepresteerd. Klopt. Ik hoop dat we een beetje willen voetballen, want dan komen wij naar licht. Ja, dat Praat heb je, je wel nodig natuurlijk. Sterke jongens. Ja. En uh, wij zijn wevrouwkering, uh, dus uh, dat bevalt ons goed. En uh, hebben we thuis op eigen terrein. En ik ga ervan uit dat we daar een goede partij te de kunnen leggen. Ja, ja. Leuk man. Nee, we, hebben, we hebben Maurice Haverbusch zo meteen bij jullie langs de lijn staan, dus we gaan het, we gaan het al meemaken. Heel veel succes. Dankjewel. En uh, we hopen in ieder geval dat de resultaten vanmiddag wat beter zijn dan gisteren, want gisteren was één groot uh, slachtveld. Dus laten we zorgen dat Schoten de, de, de, de eer hoog houdt. Maar Milko, ik heb vrijdagavond een, een Schoten-speler uh, die niet meer uh, in de hoogste elftallen speelt gezien... Die heeft een fluwele linkerbeen. Zijn naam is Martijn Prinsen. <laughs> Wat is dit nu weer? <laughs> en uh, nou, als, toen ik dat zag, dacht ik... Nou ja, Schoten zouden eens heel ver kunnen komen. Want als je zo met je linkerpoot kan omgaan... Zullen er wel meer zijn. Ja, ja, ja. Nou, daar hebben we er twee van rondlopen. Ja, ja precies. Ja, en die, die liet vorige week weer zien... Hè, dat hij dat nog niet verleerd is. Hij uh, scoorde uh, volgens mij drie keer vorig weekend. Ja, drie keer uh, een, een vrije trap van koorden en een strafschop. Ja. Ja. Hoor, en we hebben net even met hem van praten en uh, die is erop gebrand. Heerlijk. Die wil volgend jaar de tweede klasse trainer zijn. Dus, uh... Ja, voor de, voor de luisteraars Tom, uh, Tom Jacob is inderdaad uh, de, de opvolger van Jasper Ketting, de huidige trainer. Uh, en op dit moment speelt hij nog uh, bij, bij, bij Schoten. Waar begint hij centraal achterin weer? Ja. Dat hij maar veel mee naar voren mag gaan en mag scoren. <laughs> Zo is dat. Hé, <laughs> hey, Mil, succes. Hé, hey, fijne middag Milken, hoor, daar. Dankjewel. Hoi. Hello. Oh no. them call my name. Everybody says say something, say something, say something, say something, say, something, say, something, say something. Op ZFM Sport Live, waar we zelfs Amerikaanse luisteraars hebben. Want Lisa Bouchieri is net ingecheckt. Die vindt Welen nog steeds de beste zanger van de wereld. En misschien hebben we die straks. Uh, je weet maar nooit, Martijn. Ik zeg mooi niks. <laughs> Opnieuw problemen voor Alexander Zverev. De als tweede geplaatste Duitse verliest de tweede set met 6-2 van Karen Kachanov. En staat met 2 en achter in sets. Er is ook uh, opvallend nieuws vanuit het voetbalfront, vanuit België. Wat is er aan de hand Martijn? Uh, gisteren speelde België een oefenwedstrijd tegen uh, Portugal. Ja. En volgens mij is dit in uh, een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. Ja, 0-0 was het. Maar, um, Vincent, dat mag je uitspreken. Company. Ja, nee, I know. Maar jij had net ook Jermaine Ebeling natuurlijk op een ja. uh, mooie, mooie uh, tractatie. Nee, um, uh, die, die viel geblesseerd uit. En er staat gewoon een groot vraagteken achter zijn deelname aan het WK. Dat is een gemis. Ja, dat denk ik wel. Pfft. Dat is natuurlijk sowieso een van de... Um, ik weet niet of hij op dit moment uh, nog aanvoerder is. Maar ja, uh, die heeft alles meegemaakt. Ja. Uh, het is gewoon een, een leider, een heerser. En daarnaast gewoon een... Echt een 100% winnaar. Ja, en dat, zijn, uh, dat is denk ik ja. wel de mentaliteit die uh, iedere ploeg kan gebruiken. Hé, hey, en ik zei jou straks toen we het over dat WK hadden... dat de Duitsers een stuk minder zijn en volgens mij geen kans maken. Uh -huh. Toen sprak jij dat nog een beetje tegen. Maar je hebt inmiddels wat cijfers op een rij. <laughs> ja, die, die gasten hebben al vijf, het zijn op rij niet gewonnen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, dus uh, uh, weet jij wanneer komen ze weer in actie vanavond? Uh, nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Zal ik eens even snel spieken? Uh, oh. zal, zal ik ondertussen even vertellen dat het Dauphiné Libre is, uh, is begonnen. En in Valence zit Jos van Emden nog altijd in de hot seat... tijdens de proloog van het criterium du Dauphiné. De Nederlander ging met ruim uh, 6 kilometer lange parcours rond in 7 minuten en 26 ach, ja, en 26 seconden. Geweldig, goed natuurlijk, hè? Uh, ja, absoluut. Fernando Alonso doet later deze maand voor het eerst mee aan de 24 uur van Le Mans... De 36-jarige Spanjaard maakt er geen geheim van dat hij graag de winnaar van de Triple Crown wil worden. Om die prestigieuze titel te veroveren, moet Alonso, die al tweevoudig wereldkampioen Formule 1 is, de 24 uur van Laman laten zien dat winnen ook in de Indy 500 op zijn naam te zien schrijven of dat kan. Interessant toch? Weet je wat de winnaar krijgt, daarom? Nou, een hoop geld. Ja, maar ook een fles melk. Ja. En die moet je meteen opdrinken. Ja, vreselijk hè. Zal ik het programma van vanavond of van vandaag even met je doornemen? Ja, en dan heb ik het over de, de oefening voor het wereldkampioenschap, wat zometeen in Rusland gaat plaatsvinden. Mm -hmm. um, Zuid-Afrika tegen Madagaskar. Ja, echt waarin. Albanië, Oekraïne. Brazilië, Kroatië. Andorra, kaapverdië Zimbabwe tegen Botswana. Costa Rica, Noord-Ierland. Peru, Saudi-Arabië. In uh, Spanje, Zwitserland. Suri Ramië, is dat niet... Uh, de eerste inmiddels... tegenstander van Rusland. Ja. ja, maar ook onder leiding van uh, niet meer van, uh, van Bert. Nee, nee. Maar wel weer van een andere Nederlander, toch? Oh, dat nou, dat gaan we zo opzoeken. Ja. En... Oh, Ik, heb nog nog, Ik heb nog nieuws, want uh, van het uh, rond dan... jean francesc Ferrer, beter bekend als Ruby... is de nieuwe eindverantwoordelijke bij Espanyol. De 48-jarige coach, die overkomt van het gepromoveerde USK... Neemt het stuur over van de ontslagen Quique Sanchez Flores. We eindigen dit uur met een stukje muziek. Doen we dat? En dan, uh, ja, en dan gaan we uh, het tweede uur meteen beginnen met uh, een rondje langs de velden. Tot zo.